12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Deel van snelweg nog dicht na mislukte overval. Goedkoper bellen naar 0900-nummer. En jongere Duitser kent Auschwitz niet. Het is bewolkt, wat regen of motregen valt er. In Groningen blijft het droog en het wordt 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Vrij veel wind en ongeveer dezelfde temperaturen. En na morgen meer ruimte voor de zon en geleidelijk kouder. In Zeeland is nog altijd een deel van de A58 afgesloten. Tussen de afslagen Rilland en Ierseke wordt onderzoek gedaan... in verband met een schietpartij. Politie opende vannacht het vuur op drie vluchtende mannen... die eerder in Moerdijk een vrachtwagenchauffeur wilden beroven. Joris van der Kerkhof midden tussen de afgesloten snelweg en de omleidingsroute. Een lichtgezoom van de auto's die over de oude Rijksweg aan het rijden zijn. En de vrachtwagens. Wat zijn er dan toch veel vrachtwagens als je dat zo ziet. Als je de klei overkijkt naar de andere kant... dan kom je uiteindelijk bij de nieuwe Rijksweg uit. En tussen Ierseke en Rilland, daar is het stil. Daar zie je dan wel in de verte... Uh, wat mensen aan het werk, die aan het onderzoeken zijn... over wat er uh, vannacht allemaal uh, gebeurd is. Wat er bekend is, dat er rond een uur of twee vannacht... drie mensen zijn aangehouden, dat er geschoten is bij die aanhouding... dat die drie uh, mensen die zijn aangehouden, neergeschoten zijn... niet levensgevaarlijk, uh, gewond uh, geraakt zijn. Ze hadden ruim een half uur eerder geprobeerd... om een slapende vrachtwagenchauffeur in de buurt van Moerdijk uh, te overvallen. Op een of andere reden om een of andere reden is die overval niet gelukt, zijn ze gestoord... en zijn ze in een vrachtwagen ook weggereden. Uiteindelijk dus hier op de snelweg tegengehouden en neergeschoten... en uiteindelijk gearresteerd. Dat is wat er tot nu toe bekend is. Onderzoek duurt dus nog een tijd. Die Rijksweg, die oude Rijksweg, die zal ook nog wel een tijdje heel erg druk zijn. En straks zal het hier op de nieuwe Rijksweg ook weer druk zijn. Dan wordt er gewoon weer hard gereden... Want dat doe je hier, op de A58. Heel hard rijden, want dat kan hier. In zuid in Zeeland, dat was uh, Joris van der Kerkhof. Het politieonderzoek wordt gedaan in Rotterdam. En daar is Hendrik Willem Hofs. Heb jij nog laatste nieuws, Hendrik Willem? Nou uh, Jan, uh, we proberen eigenlijk al de hele ochtend uh, wat vragen te stellen aan de politie. En eerst zou de politie Zeeland dat doen. Toen is het overgedragen aan uh, de politie Rotterdam-Rijmond... Maar die uh, maakte zojuist dus bekend dat ze pas aan het eind van de dag met meer informatie komen. Dat heeft ermee te maken dat het om een uh, toch wel veel groter onderzoek gaat... dan alleen maar uh, die overval op die vrachtwagenchauffeur. Het zou mogelijk ook een internationaal onderzoek zijn... waar meerdere partijen bij betrokken zijn en ook meerdere korpsen bij betrokken zijn. Maar hoe en waarom, dat is allemaal nog afwachten. Er zijn wel wat rare uh, ja, facetten aan deze zaak... Uh, was bijvoorbeeld uh, die vrachtwagen die uh, mogelijk overvallen werd. Uh, die overvallers maakten zich uh, uit de voeten. Waarom? Dat staat niet in het persbericht. En ook het arrestatieteam was eigenlijk heel snel op de a 58 aanwezig om deze mannen uh, aan te houden. Ja, misschien uh, waren ze, hadden ze ze wel op het spoor of wat dan ook. We weten het niet. We horen het pas later vanmiddag. Het eind van de dag weten we meer Hendrik Willem Hofs in Rotterdam. Dan Cairo op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad verzamelen zich duizenden mensen om één jaar revolutie te vieren. Want precies één jaar geleden begonnen de demonstraties die uiteindelijk leidden tot het aftreden van president Mubarak. Correspondent Sander van Hoorn is op dat Tahrirplein. Hoe is het daar nu, Sander? Het is uh, heel erg leuk. En ik heb wel weer een beetje het idee van uh, vorig jaar. Uh, de feestvreugde die je in de eerste dagen had. Dat de mensen bezit hadden genomen van het plein. Dat, dat zie je wel weer een beetje terug naar de regels. van is het ook stralend zeer geworden. Mensen maken er een dagje uit van. En, um, er zijn heel veel geruchten over aanvallen op het plein. Over bendes die zouden proberen te infiltreren. Maar mensen hebben zich daar dus kennelijk niet toe laten afschrikken. Want ook vrouwen en kinderen worden gewoon meegenomen vandaag. Ik grap het aantal nu op vele duizenden mensen. Een feestelijke sfeer um, wordt daar toch ook niet gedemonstreerd. Want er is nog wel onvrede. Nou ja, weet je, kijk wat mensen hier willen, dat is nogal wisselend. Um, sommige mensen die willen dat uh, het leven geen teruggaat naar de barakken. Maar dat is bijvoorbeeld niet iets wat de moslimbroederschap wil, die hier vandaag ook is. Die zeggen: uh, we willen dat de mensen berecht worden die uh, corrupt zijn. Uh, dat de mensen berecht worden die uh, geschoten hebben vorig jaar op betogers. En ja, zo zie je dus een hele wisselende agenda van mensen die hier uh, staan. Maar ja, wat een soort gemene deler is wel, is dat. Iedereen hier het idee heeft dat de revolutie nog niet klaar is. Dat de druk op de keten moet blijven. En iedereen hier vertelt ook tegen me dat ze uh, daarom vandaag gekomen zijn. Om blijven te laten horen dat zij er zijn. Tagrierplein dus één jaar later. Wat gaat er allemaal gebeuren vanmiddag? Er zijn verschillende marsen uit de delen van de stad. ...die uh, hier naartoe lopen. Dus ik verwacht dat het aan het einde van de middag nog uh, veel drukker wordt. Ja, en ik sta hier nu naast een uh, groene kooi, geïmproviseerd... ...waar uh, mannen in opgesloten zitten. En mensen die uh, eromheen staan om die kooi. ...die vertellen dat dat mensen zijn die bijvoorbeeld wapens het plein probeerden te krijgen. Uh, dus die, ambt, die zit zitten nog steeds wel in voor confrontatie. Vandaar dat de toegangscontrole door de demonstranten zelf uh, aan de randen van het plein... ...dat het heel streng is. Sander van Hoorn op het Tagrierplein. Rusland blijft zich in de VN-veiligheidsraad verzetten tegen sancties tegen Syrië. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, noemt strafmaatregelen oneerlijk en contraproductief. En hij pleit voor snel overleg tussen het regime van president Assad en de oppositie. Zes Arabische landen hebben in de afgelopen dagen hun waarnemers uit Syrië teruggetrokken... vanwege het geweld van het regime tegen ongewapende burgers. En daarbij zijn sinds maart naar schatting 5400 doden gevallen. De Arabische Liga wil dat Assad opstapt en de macht overdraagt aan een regering van nationale eenheid. En ook de VS, de EU en Turkije hebben gepleit voor sancties tegen het regime van Assad. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het aantal kunstwerken op straat en in parken dat wordt gestolen is de laatste twee jaar verdriedubbeld. Dat meldt verzekeraar Centraal Beheer Ahméja. Het gaat voornamelijk om bronzen, roestvrijstalen en koperen beelden. Per gestolen kunstwerk is de schade tussen de 10.000 en 20.000 euro. En de verzekeraar praat nu met gemeenten om maatregelen te nemen tegen die diefstallen. De kosten voor dit gesprek zijn 70 eurocent per minuut met een maximum van 14 euro. Zo, dat zijn bedragen, kent dat, dat soort mededelingen wel. De ergernis ook die erbij hoort, die ergernis, die wordt allicht snel wat minder. Want het wordt goedkoper om in de wacht te staan bij een 0900-nummer. Minister Verhagen wil dat bedrijven voor de service-nummers straks hetzelfde tarief berekenen als voor een normale lijn. En dat kan ook worden gekozen door zo'n bedrijf voor een vast bedrag voor het hele gesprek. ongeacht hoe lang dat gesprek dan duurt. Meneer Verhagen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, uh, inderdaad, uh, uh, Als je de mededeling al hoort, het is buitengewoon eigenlijk als je een, een 0900 klantenservice nummer belt. Uh, bijvoorbeeld een helpdesk van een bedrijf. Uh, je wordt dan in de wacht gezet, telefoonkosten lopen maar door. En voordat je hem te pakken hebt zit je op die 14 euro die u net vermeldde. Yeah. En het is natuurlijk uh, helemaal ergelijk als je, als je gebonden bent aan dat bedrijf omdat je daar bijvoorbeeld een contract hebt. Nou, dat, dat ga ik nu veranderen. Uh, of je betaalt dus precies hetzelfde als voor een gesprek naar een gewoon vast nummer.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 Ja, nou we hebben daar heel goed naar gekeken. Omdat er ook gezegd werd, dat is in Duitsland het geval. Dus ik heb ook met, uh, gekeken hoe het precies in Duitsland is. Nou is het daar ook nog niet doorgevoerd. daar is er ook een discussie over en er wordt naar gekeken. Nou, het is, uh, om dat technisch mogelijk te maken is dat heel duur. Dus je moet vrij forse investeringen plegen om dat mogelijk te maken. Dat is één. Maar wat veel uh, belangrijker is voor de gewone uh, gene die zou bellen. Is, je kunt het ook nog eens heel makkelijk ontduiken. Uh, bijvoorbeeld... De helpdesk bel je, die neemt heel snel op zodat je dus officieel geen wachttijd hebt. Uh, en je zegt: Ik verbind nu door. En ja, dan zet je de bellen vervolgens opnieuw in de wacht. Uh, uh, en dan heb je de kans, dus dat je na de gratis wachttijd een veel hoger minuutarief gaat betalen voor de rest van het telefoongesprek, waardoor je ja. uiteindelijk duurder uit bent. Ja. Nou, de maatregel waar ik voor kies die is simpel te controleren. Die kan makkelijk en heel snel worden ingevoerd en maakt uh, gesprekken met 0900-service-nummers wel goedkoper. Dus een, het is een andere maatregel, maar die wel het bedoelde effect heeft uh, om het goedkoper te maken en de terechte ergernis bij consumenten weg te nemen. En wanneer gaat het allemaal in? Uh, de bedoeling is uh, dat het uh, rond de zomer ingevoerd gaat, uh, gaat worden... Ja. Uh, dus uh, dat dan duidelijk is dat je niet meer kunt bijverdienen uh, als je de klant in de wacht zet. De boodschap is duidelijk. Minister van Hagen van Economische Zaken, dank u wel. Prima, graag gedaan. De Italiaanse autoriteiten maken zich zorgen over het afval in het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia. Ze, stellen dat de, ze eisen dat de rederij van het schip met een plan komt om die enorme hoeveelheid afval op te ruimen. Uit het schip stroomt bijna zwart water. Dat is vervuild met rottend eten. De Costa Concordia had voorraden aan boord voor meer dan 4200 opvarenden. En ja, dat vergaat allemaal dat spul. Uit nou, Het schip stromen verder schoonmaakmiddelen, duizenden matrassen en meubelstikken. Dat, dat drijft allemaal. In zee. Costa Concordia kap is er ruim anderhalve week geleden. Zeker 16 mensen kwamen om het leven en nog eens 16 mensen worden vermist. Eén op de vijf Duitsers onder de 30 weet niet dat Auschwitz een berucht vernietigingskamp van de nazi's was. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Duitse blad Stern. Ruim duizend Duitse jongeren werd gevraagd naar de betekenis van Auschwitz. En 20% kon daar geen duidelijk antwoord op geven. Ruim 60% had geen idee in welk land Auschwitz eigenlijk ligt. Vrijdag wordt de massamoord op de Joden herdacht. Op 27 januari 1945 werd Auschwitz bevrijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de nazi's ongeveer 6 miljoen Joden vermoord. Zeker 1 miljoen werden in Auschwitz omgebracht. Sport. Het tennis, het Australian Open, er moet bij de mannen nog één halve finalist bekend worden. De nummer één van de wereld, Novak Djokovic, die staat tegenover David Ferrer. Mark Brasser, is dat een beetje een spannende partij in Melbourne? Nou, het, was een, het was een heel spannende partij. De eerste set één break in het voordeel van Djokovic. Die set won hij met 6-4. Ja, en toen kwam een, een, een cruciale tweede set. Djokovic twee keer een break voor. Twee keer kwam David Ferrer terug in de wedstrijd. Het werd uiteindelijk een tiebreak. In die tiebreak Ferrer op een 4-2 voorsprong. Ja, en toen schakelde Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld... de titelverdediger ook, die schakelde een tandje bij. Speelde foutloos, speelde heel erg scherp op die beslissende momenten. Pakte alle punten achter elkaar en won die tiebreak uiteindelijk... met. Met 7-4. 2-0 in sets. Dus in het voordeel van Novak Djokovic. Die aan het begin van de derde set David Ferrer al heeft gebroken. En dus uh, 3-0 voor staat in games in die derde set. 2-0 in sets. Dus 3-0 in het voordeel van Novak Djokovic. Ja, en ik denk dat het toch wel gedaan is met, uh, met de Spanjaard. Het zou heel knap zijn als hij, als hij hier nog overheen kan komen. Als hij deze achterstand nog ongedaan kan maken. Djokovic dus uh, in de driving seat op weg naar de halve finales. Dankjewel Mark. Sjola Ling heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen Steven ten Haver, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Ling was lange tijd de favoriete kandidaat voor Johan Kruijf om directeur bij Ajax te worden. Maar de rest van de Raad van Commissarissen was tegen die benoeming. Volgens Ling heeft ten Haver hem tijdens bijeenkomsten in verband gebracht met omkoping. En de oud-voetballer eiste een rectificatie om zijn naam te zuiveren. Maar volgens de rechter is er geen bewijs voor die beschuldigingen. U hoort nu de reactie van de advocaat van Tjöla Ling, Jan Kabalt. In de eerste plaats natuurlijk uh, teleurstellend. Anderzijds uh, wel een uh, enigszins uh, begrijpelijk vonnis, omdat de rechter heeft uh, geoordeeld dat niet is komen vast te staan wat er nu precies is gezegd uh, door ten haven, bij de ledenraadsvergadering... en ook bij die supportersbijeenkomst. Uh, uh, de rechter heeft ook gezegd, ja, in kort geding is er ook geen ruimte om getuigen daarover te horen. Uh, dus zal dat met een getuigenverhoor. Uh, verder bekeken moeten worden. En dat, dat traject zullen we ook gaan inzetten, te horen van, van getuigen. En Kabalt onderzoekt nog of die getuigen door middel van hoge beroep... of een bodemprocedure zullen worden gehoord. Het is 13 over 12, de hoofdpunten van het nieuws. De drie mannen die afgelopen nacht na een schietpartij op de A58 zijn aangehouden... worden verdacht van een overval op een vrachtwagenchauffeur. In Cairo staan duizenden Egyptenaren op het Tahrirplein Ze zijn daar voor de eerste verjaardag van de revolutie. En de Italiaanse autoriteiten maken zich zorgen over het afval... in het cruise cruiseschip Costa Concordia. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is juist...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het moederbedrijf van de uitgeverij Wegener moet flink bezuinigen. En dat zal ook te merken zijn bij de regionale kranten die Wegener uitgeeft. In het Mediaforum Marianne Swaegemann, directeur van het communicatiebureau. En Peter van Zadelhoff, presentator bij RTL Z. Het gaat onder meer over de strijd in woorden tussen PVV-leider Wilders en Emiel Roemer, voorman van de SP. En dat moet gezegd, consequent waren ze wel met hun dierenvergelijkingen. Ik noem het echt een wolf en schaapskleren. Wolf en schaapskleren. Nee, kijk, dit is een reactie die uh, typerend is voor een, uh, een kattenoot. Het is uh, echt een kattenoot, maar ik heel raar gesproken. Het is zoals een ochtendkrant vanmorgen geschreven. Is die partij, de SP, eigenlijk een wolf en schaapskleren? En zometeen in de nationale nieuwsquiz, Bart van Steen. Die komt uit Zwolle. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De ouders van Hanne, een 19-jarig meisje dat vorig jaar omkwam... bij de moordpartij op het Noorse eiland Utoya... die hebben een journalist van de Noorse omroep NRK aangeklaagd. De journalist belde hun dochter, terwijl Anders Preivik... nog schietend over dat eiland trok. Het gesprek met Hanne, waarin ze fluisterde... omdat ze bang was dat ze zou worden ontdekt... stond na 41 minuten al online. Volgens de familie had de journalist moeten beseffen... dat hun dochter in levensgevaar verkeerde. Hannes' ouders hebben aangegeven dat ze hun dochter bewust niet zelf hebben gebeld... uit angst dat Breivik haar dan zou ontdekken. Volgens Rolf Sanne Gundersen, verantwoordelijk voor dat regionale station... deed de bewuste verslaggevers een journalistieke plicht. Hij beweert zelf dat hij Hannes' ouders direct na het gesprek op de hoogte heeft gesteld. Door de zaak is in Noorwegen een debat begonnen over journalistieke ethiek. Google gaat orde scheppen in de privacy chaos. Vanaf 1 maart krijgen gebruikers te maken met nieuwe voorwaarden die volgens het bedrijf zowel helder als handig zullen zijn. The new policy reflects our efforts to create one beautifully simple experience. It means that if you're signed in, we'll treat you as a single user across all of our products, combining information you provided from one service with information from the others. Over time, it'll mean better Google search results and ads. Jasper Bakker van Webwereld. Goedemiddag. Google gaat van uh, 70 documenten privacyvoorwaarden naar maar eentje. Dat is nogal een flinke operatie, lijkt me. Ja, klopt. En uh, Google probeert daarmee een uh, grote gelijkschakeling te krijgen... van alle verschillende diensten die ze in de loop der tijd hebben ontwikkeld... en ook hebben overgenomen. Uh, wat gaat er precies veranderen? Uh, Google gaat meer uh, jouw en mijn gedrag ingelogd op de diverse diensten uh, aan elkaar koppelen. Dus wat jij in YouTube bekijkt, uh, uh, bijvoorbeeld filmpjes van een bepaalde sportwedstrijd... kan dan juist weer tot absenties leiden op jouw Gmail-pagina. Als jij uh, ingelogd bent op Gmail, dat advertenties daar getoond worden. Tot op heden worden absenties die in een Gmail-fans worden getoond... zijn gebaseerd op waar je zoal over gemaild hebt met anderen. Ja. Nou presenteert Google dit als een cadeautje aan de gebruikers. Hè? Het bedrijf zou op deze manier zoekresultaten en advertenties... Uh, veel beter kunnen afstemmen op de interesse van de gebruikers. Maar ja, we denken tegelijkertijd ook alweer van... hoezo allemaal, waarom is dit nodig? Nou, uh, simpel gezegd voor Google om geld te verdienen. En voor jou en mij om uh, geen advertenties te krijgen waar we toch niet op zitten te wachten. En dat is een beetje het duale. Enerzijds, privacy is een hoog goed en dat willen we allemaal. Anderzijds, uh, willen wij wel dat er zoveel over ons bekend wordt. Daar gaan we maar eens over klagen op Facebook, die al alles van ons weet. Ja, ja, ja precies. Dus. Dus wat dat betreft uh, maakt het eigenlijk niet uit. We, we, ze weten toch al meer van ons dan we zelf denken soms. En er is toch wel wat opheffen uh, over ontstaan. Ook omdat je niet onder die nieuwe voorwaarden uit kan. Nou, even corrigeren. Ja, je kunt prima onderuit door namelijk niet meer Google-diensten uh, ingelogd te gebruiken. Nee, precies. Nee. Net zoals bij Facebook. Je kunt op de auto door en niet meer mee doen. Net zoals bij Apple. Je kunt uh, niet gevolgd worden wat locatie betreft. Als je nou dan niet de iTunes App Store en de iTunes Music Store gebruikt. Ja. You're in or you're out. Dus eigenlijk is het niks nieuws, zeg jij. Uh, het is niet nieuws uh, in, de, in de brede zin, de trend die al de hele tijd is. Het verschil is natuurlijk dat, uh, neem Google en Facebook. Google komt vanuit de tegenovergestelde kant, heeft uh, heel veel verschillende diensten met alle verschillende privacyvoorwaarden. Facebook heeft één grote dienst waar steeds meer functies aan toegevoegd worden, die dan vallen onder de privacyvoorwaarden die er al zijn, die Facebook ook steeds verder probeert op te rekken. En dat, ja, dat gaat een beetje zonder handelen. Ja. Ik, ik vraag uh, 100, en terwijl ik het wel eigenlijk gewoon 80. Jij gaat protesteren en zegt 50, uiteindelijk komen we uit of nou, vanuit 85. Ja, ja. maar het is eigenlijk nog het wordt steeds lastiger natuurlijk, want die, die grote spelers, ja, daar, daar ontkom je bijna niet aan als je het internet op wil. Um, ja, maar vergis je niet. Het gaat hier niet om dat je straks niet meer kunt googlen. Het gaat om diensten als Gmail, uh, ingelogd mm -hmm. YouTube-filmpjes kijken, uh, YouTube-filmpjes uh, liken en delen met vrienden. Dus het gaat niet meer om de zoekmachine aan zich, maar om uh, ingelogde diensten. Okay, dus als, als ik jou wil googlen, dan kan dat nog gewoon? Dat Alleen als je zou willen googlen uh, op, op, op mij en ook zien of je ooit met mij via Google Plus hebt uh, of met, via Gmail hebt gepraat, dan zou je ingelogd moeten zijn. En dus oh. onhevig zijn in privacy veroorden. Okay. Plus ja, je kunt nog proberen om, om weg te gaan en, en ik moet Google wel nageven, die bieden wel uh, opties om je mail te downloaden, om al je contacten mee te nemen op een manier dat je ook elders weer kunt importeren. Ja. Jasper B Bakker, dankjewel voor de uitleg. Hij werkt bij Webwereld. Afgelopen vrijdag keken bijna 2,3 miljoen mensen naar deze cliffhanger van goede tijden slechte tijden. Het komt allemaal goed, joh. Ja. Edwin is niet meer en nu is een aantal fans woedend en wil dat hij terugkeert in de serie. Er is nu een online petitie opgericht, maar er hebben nog geen 2000 fans een handtekening ondergezet. Het personage Edwin, gespeeld door Reinor Arkenbaut, die kwam een paar maanden geleden in het nieuws vanwege een gepassioneerde vrijzijnde met zijn vriend. Hij wordt vervangen door twee Turkse meisjes die Meerdijk een multicultitintje zullen geven. Rafael van der Vaart krijgt een eigen glossie. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Linda de Mol, Matthijs van Nieuwkerk, Ruud Gullit, Helen van Rooyen, Joep van het Hek, Maarten van Rossum, Dinan Woesthof. En zelfs Sinterklaas en Donald Duck hadden hun eigen glossie. En de woon is Mark van der Heuvel. Hij is samen met Rafael van der Vaart... de hoofdredacteur van deze glossie. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Waarom nog een glossie? Nou ja, ik geef toe, het is niks nieuws. Maar het is op het voetbalgebied natuurlijk wel volstrekt nieuw. Raphaël wordt de eerste Nederlandse international met een eigen glossie. En dat... Dat uh, streelde hem nogal, dat vond hij een mooie idee. Maar we hebben Regie Blinken toch ook nog? Maar ja, die doet een andere... dat is niet een, niet een glossie nee, die je heeft. Ja, gaat heet. over het leven na het voetballen. Ja. Ja, ja. Maar wel een glossie ook. Ook een glossie, ja. Maar deze wordt ook eh, echt zowel voor mannen als voor vrouwen. hoor. Ik bedoel, uh, de, uh, wat dat betreft heeft Rafa natuurlijk vele kanten. De man, uh, uh, ja, al was het alleen maar een vrouw als Sylvie. Dus uh, ja. we, kunnen, we, kunnen, we kunnen alle kanten op. Gaat die zich er ook mee bemoeien, Sylvie van der Vaart? Ja, die gaat zich er zeker mee bemoeien. Ja, sterker, ze bemoeit zich er al wel redelijk mee, hoor. Ze geeft wel uh, informatie, input. We gaan een week met haar meelopen op de Duitse tv-vloer. En uh, nou ja, zoals je misschien weet, zij wordt het gezicht van in Europa. Dus uh, ik verwacht dat daar ook wel iets van in de raaf wel te zien zal zijn. Hunkermuller doet toch vooral een lingerie? Ja, klopt, Jurgen. Nee, maar ze wordt het gezicht. Dan lijkt me dat er andere lichaamsdelen vooral uh, interessant zijn. <gif> Toch? Nou, ik heb een paar foto's gezien. Het gaat niet alleen om de gezicht. <gif> Oké, okay. uh, maar goed, zij gaat er aan meewerken en je zegt het al. Het wordt niet, uh, laten we zeggen, het is niet. Het wordt geen voetbalblad. Nee, het wordt geen uitgesproken voetbalblad. Nee. Het gaat ook meer over uh, ja uh, familie, vrienden, bekende Nederlanders. Ja, en de Rafal heeft in de loop der jaren natuurlijk in Hamburg, Madrid en nu ook in Londen een vrij internationale vriendenkring uh, opgebouwd. Dus. Uh, ja, ik, ik zou willen zeggen wereldsterren. We gaan voor de wereldsterren ja. onder andere ook. Ja. En Mark, is het een eenmalige uitgave of komen er meer van? Nou, in principe is het nu een eenmalige uitgave, maar als het een succes wordt, uh, dan zouden we er zomaar eens mee door kunnen gaan. Als het een RAFA ligt, gaan we ermee door, want die is erg enthousiast. En, en wat is de oplage? Uh, nou, we mikken tussen de 50.000 en 60.000 uh, nummers per nu, in de, voor de eerste keer. Kijk aan. En, en dan vanaf april in de winkel, geloof ik, hè? Ja, eind april in de winkel, voor het EK. En hoe gaat hij heten? Rafael? Ja, Raphaël, ja. We hebben uh, vele, vele titels daar op losgelaten. Vele ideeën daar op losgelaten. Maar Rafael leek ons nog het uh, meest voor de hand liggende, <laughs> Oké, okay, nou, uh, succes. We, gaan, we zijn benieuwd. Uh, vanaf, Hartstikke bedankt. Vanaf april, dus in de winter. In de winkel was ik uh, Dat was uh, Mark van der Heuvel. Dus samen met Rafael van der Vaarten, de hoofdredacteur van Dienst Eigen glossie. De Amerikaanse presentator Jay Leno is door een Amerikaan van Indiaanse afkomst in Californië aangeklaagd... omdat hij een grap heeft gemaakt over de gouden tempel van Amritsar... Dat is het heiligste, de heilige voor de Sikhs in India. Leno had in de Tonight Show gegrapt dat die tempel... het vakantiehuisje van de Amerikaanse presidentkandidaat... en multimiljonair Mitt Romney zou zijn. Gisteren bleek al dat de grap niet bepaald in goede aarde viel. Omdat er een link werd gesuggereerd tussen de tempel... en het vermeende belastinggesjoemel van Romney. Volgens de IJzer gaat het om een racistische grap... die de gevoelens van alle Sikhs kwetst. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is weer. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Gisteren werden de nominaties voor de Oscars bekendgemaakt. Geen Nederlandse kans hebben dit keer. De film Sonny Boy was namens ons land ingestuurd voor de categorie beste buitenlandse film, maar overleefde de eerste selectie niet. En dus komt er geen opvolger van Antonia van karakter of de aanslag, die laatste film won een Oscar in 1987. De regisseur Fons Rademakers kreeg hem uitgereikt van acteur Anthony Quinn. De Tros zond een paar dagen later een samenvatting uit van het Oscar gala. De winnaar is... The Netherlands for the Assault. Accepting the award for the assault, the film director, Bons Rademacher. Op initiatief van de tros, in samenwerking met de Kennengroep Nederland... vond Jongsleden maandag nacht in het Amsterdamse Marriott Hotel... een feestelijke rechtstreekse uitzending plaats van de oscar uitreiking. The winners of the Netherlands. Yeah! It's a great honor to be, to standing here and a great pleasure as well. I thank the members of the Academy for bestowing this on the picture of the assault. I thank all my friends who worked with me on both sides of the camera because without their help and their talent, I wouldn't be standing here. And I thank my friends, Menachem Golan and Joram Globus from Canon, who made this all possible and gave me all freedom. I thank you very, very much. Did I translate it well? <laughs> Dat was hij in 1987, regisseur Fons Rademakers. Antonia won in 1995 en twee jaar later was het weerprijs voor Nederland. Toen won de inzending Karakter, de Oscar voor beste buitenlandse film. Lunch met Jurgen van den Berg. Micom, dat is het moederbedrijf van krantenuitgever Wegener... gooit het roer om. Het bedrijf moet voor 70 miljoen euro bezuinigen... om de teruglopende advertentieinkomsten te compenseren. Er zullen een aantal mensen worden ontslagen... en er komt ook een nieuwe strategie. Wegener is onder meer uitgever van BN De Stem, De Pers... het Brabants Dagblad en ook De Gelderlander. En van die laatste hebben we de hoofdredacteur aan de telefoon... Kees Pijnappels. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is het precies het plan van, van Micom? Het plan van Micom is om uh, de ene kant... Te zorgen dat je hele goede kranten blijft maken en abonnees aan je te binden. En tegelijkertijd uh, ja, ook uh, meer te gaan begeven op het terrein van de mobiele applicaties. Vanuit de gedachte dat steeds meer mensen smartphones en tabletcomputers uh, krijgen. En uh, dat we op die manier kunnen proberen ook om uh, met onze digitale nieuwvoorziening uh, geld te verdienen. Want dat is het probleem wat we nu, uh, waar we nu mee te kranten hebben, hebben. We hebben natuurlijk op de website hebben we, uh, ook uh, online sites... Uh, ...waar we heel veel mensen mee bereiken. De Gelderlander bijvoorbeeld uh, trekt elke dag uh, ruim 100.000 unieke bezoekers. Maar daar verdienen we te weinig geld mee om de kosten te dekken. Oh. Omdat de advertentietarieven op uh, internet zijn eenmaal niet zo hoog als op papier. Moet je eigenlijk voor die inhoud nu betalen bij de Gelderlander of niet? Als je, dat wil als je een papierabonnement hebt wel, anders niet. Uh, het idee is nu dat uh, met uh, met name mobiele applicaties uh, via tablets en smartphones... Je wel uh, mensen kunt verleiden om een abonnement te nemen. En op die manier je unieke kopij. Hè, de, de verhalen van de Geldenlanden zijn toch de moeite waard om, uh, om in ieder geval te kopen als ze in de papieren krant staan. Nou, ze zijn ook de moeite waard om ze te kopen als ze via een, uh, een app ja. worden gepubliceerd. Ja. En, en staan jullie daar achter, die nieuwe strategie als, als hoofdredacteuren? Ja, uh, nou ja, ik spreek alleen voor mezelf. Uh, en ik sta er heel erg achter. Bij de Geldenlanden zitten we al uh, geruime tijd te springen. Om, om, om apps, om applicaties. Uh, de middelen echt moeten komen van het moederconcern. En nou ja, die zijn nu toegezegd. En dat is erg plezierig. Dus liever vandaag dan morgen. Ja, van de week is bijvoorbeeld ook die iPad-app van RTL Nieuws gelanceerd. Uh, ja. Die is helemaal gratis, hè? Dus, dus ja, daar nou moet ja. je dan wel mee concurreren straks. Dat is uh, het verdienmodel uh, wat, uh, wat RTL denkt te kunnen uh, exporteren. Uh, de, de tijd zal leren of dat inderdaad werkt. We hebben natuurlijk op internet dezelfde ervaring uh, gehad. Uh, ik denk dat. Uh... Heel veel uitgevers uh, nu tot het inzicht zijn gekomen dat we dezelfde fout niet opnieuw moeten maken. Uh, als het geld denkt dat we op deze manier wel te kunnen realiseren. Nou ja, uh, dat, dat is goed weg natuurlijk. Ja. Goed, maar die apps moeten nog wel even gemaakt worden. Maar in ieder geval vanuit het moederbedrijf is toegezegd dat ja, ze, dat ze nou, daar dus mee aan de slag willen. Ze zijn in de maak. Ze komen eraan. Nog iets anders is, uh, want 70 miljoen euro, dat haal je daarmee alleen niet op de wal. Er moet ook mensen ontslagen worden. Geldt dat bij jullie ook? Ja, dat weten we nog niet. Kijk, die 70 miljoen, dat betreft een operatie die drie jaar gaat, gaat duren... Uh, die moeten worden vertaald naar de diverse landen die uh, meekomen in de portefeuille heeft. Niet alleen Nederland, maar ook Polen maar, en ook Denemarken. Dus de effecten voor Nederland die zijn op dit moment nog uh, totaal onduidelijk. Maar dat het effect gaat hebben, dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja. Goed, dank voor de uitleg. Kees Pijnappels, hoofdredacteur van de Gelderlanden was dat. Zometeen onze mediaforum. Dat doen we vandaag met Marianne Zwageman en uh, met Peter van Zadelhoff. Eerst is hier nu Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Daniel Uneputi van de Amsterdamse Hells Angels stopt volgende week als president van de motorclub. Uneputi wil meer tijd voor zijn gezin en voor het tatoeëren. Zijn opvolger wordt later bekendgemaakt. ING heeft nog steeds problemen met internetbankieren. De bank laat nu een beperkt aantal klanten tegelijk toe op zijn internetbankierdienst Mijn ING. Daardoor kunnen veel klanten bijvoorbeeld hun saldo niet opvragen. En het is ook niet altijd mogelijk om online te betalen via iDeal.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 En de Italiaanse autoriteiten maken zich zorgen over het afval... in het gekapsijsde ze cruiseschip Costa Concordia. Zijn ze dat de rederij van het schip met een plan komt... om de enorme hoeveelheid afval op te ruimen... zoals rottend voedsel, matrassen, meubels en schoonmaakmiddelen. Dat drijft daar allemaal rond. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag is het bewolkt en valt op veel plaatsen een beetje regen of motregen. In Groningen blijft het mogelijk helemaal droog.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 In het weekend draait de wind geleidelijk naar het oosten... en volgt een overgang naar droger en kouder weer. Wanneer dit precies gebeurt, is nog onduidelijk. Na het weekend is de kans op een vorst periode in ieder geval groot. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman. Die uh, heeft een eigen communicatiebureau. Was betrokken bij de oprichting van Poont. Uh, werkte vroeger bij de Telegraaf Mediagroep. Uh, nou ja, wat al niet beschrijver tegenwoordig. Ja, beschrijver. Ja, niet ja. vergeten. Ja. 2012. Uh, dan Peter van Zadelhoff, uh, presentator, eindredacteur en verslaggever bij RTLZ. Welkom. Uh, we hadden het net even over uh, de, de actie van uh, Micom, de, de, de moedermaatschappij eigenlijk van Wegener, de uitgever. Die gaan dus alles op de apps en uh, zo uh, gooien. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vraag me altijd af wat het verdienmodel daar nou precies achter is. Want je ziet heel veel kranten zijn er enorm mee bezig. Hè. We moeten geld verdienen via internet, maar niemand weet nog precies hoe je daar geld mee gaat verdienen. Dus uh, er wordt nu wel heel veel in geïnvesteerd. En soms vraag ik me wel eens af of kranten er niet beter aan doen... om gewoon uh, te blijven doen waar ze goed te zijn. Om een krant te maken. En dan ja, op een gegeven moment zal wel duidelijk worden... hoe dat verdienmodel bij uh, internet en bij die apps er precies uit gaat zien. En dan kun je alsnog aanhaken. Ik heb de indruk dat er nu wel heel veel geld verloren gaat... met allerlei projecten. Zonder dat het duidelijk uh, wordt hoe je het uh, terug gaat verdienen. Ja. Nou, het verdienmodel van de journalistiek in Nederland is dood. is al lang dood. Er moet een hele radicale oplossing voorkomen. Uh, bijna al het geld uh, vloeit naar Google toe. En waar het vroeger zo was dat uh, advertenties uh, de redacties financierden. Dat was een logische één-op-één uh, uh, situatie. Dat, dat is al lang niet meer zo. En um, daar moet dus een radicale oplossing voor komen. Ik heb er al eens vaker hiervoor gepleit... Uh, waar ook de investering die de overheid doet in de publieke omroep... En die 800 miljoen of maken er een miljard van... zou ik ook een goed idee vinden... Uh, moet op een andere manier teruggeïnvesteerd worden... in het, uh, in het redden van de pluriforme journalistiek. En uh, je ziet dat op lokaal niveau is die journalistiek al dood. En het is echt heel jammer dat de concern als nou, Maar bedoel je dan regene... bijvoorbeeld samenwerking tussen uh, publieke omroep en kranten? Nee, nee, nee, nee ik ben voor het opheffen van de publieke omroep okay. uh, uh, al jaren. Ik was er al uh, boven. Uh, en, het, uh, <laughs> en het zegt niks over... Alle goede mensen die hier werken, die moeten vooral door blijven gaan wat ze wat ze aan het doen zijn. Maar er moeten radicale oplossingen voor komen. En uh, er wordt mij wel eens verweten dat ik dat wel roep, maar niet met een oplossing kom. En dan ga ik eerder samen met een uh, universiteit uh, aan werken. Want ik heb hier een plan voor. Want het is maar heel heb, erg. Dat heb je... jij dan het verdienmodel voor die kranten? Ja. Oh. Nou, maar, voor, maar daarvoor voor, hebben we dan de hele publieke omroep op? Ja, dat ik, nou, je moet kijken naar uh, het geld dat we als samenleving willen investeren daarin. We investeren nu 800 miljoen in een publieke omroep. Daarnaast gaat er heel veel geld wat vroeger naar instituten ging... of dat nou een krantenbedrijf was of iets anders... die daar redacties mee financierden. En nu gaat dat geld bijvoorbeeld naar Google. En die, die bouwt daar allerlei uh, evil producten. Daar gaan we het misschien zo nog over hebben ja. uh, voor terug. Uh, dus dat geld komt niet meer automatisch. Maar het geld... moet dus wel van de overheid komen, begrijp ik? Nee, nee, nee. Uh, advertentiegeld komt niet meer automatisch terecht bij journalistieke organisaties. En daardoor kunnen uh, journalistieke organisaties nu niet meer bestaan in Nederland. Sommigen nog wel, maar heel veel niet meer. Maar goed, even uh, niet, niet alleen maar uit eigen belang, maar goed, daarvoor heffen we dus de publieke omroep op, waar mensen toch ook heel veel voor terugkrijgen. Ja, maar de publieke omroep moet een andere taakomschrijving krijgen en dat gaat in het huidige bestel met omroepverenigingen niet meer lukken. Okay. Dus dat moet echt radicaal dus, anders. Dus we, we gaan niet de publieke omroep afschaffen, het moet anders helemaal, helemaal ingericht worden. Ik kom met een plan. Dit is wel een heel groot verhaal, ja. Nou, ja. moeten we het inderdaad op we een andere moment nog eens over hebben. hebben. <laughs> maar benieuwd. Laten we het hebben over Geert Wilders. Die was uh, gisteren uh, eens een keer echt te horen en te zien. Dat uh, doet hij niet zo vaak. Meestal moeten we het uh, met de tweets doen die hij uitstuurt. 140 tekens. Gisterochtend, uh, of ja een beetje rond dit tijdstip, begon hij uh, bij Frits Wester. En later op de dag ook nog in allerlei andere rubrieken. En daar werd ook weer op gereageerd. Het ging ook een beetje Wilders en Roemer. We hebben daar net al iets van laten horen. Maar eerst even over uh, Wilders zelf. Dat getwitter. Zou die daar ook een beetje eenzaam van geworden zijn? En dachten ze nou, ga nu maar eens een keer gewoon echt zitten. Nee, Wilders is een hele briljante communicatie. En uh, die heeft gezien dat het, uh, dat het speelveld voor hem is veranderd. Hij heeft uh, Cohen afgeslacht, daar is hij gewoon klaar mee. Dus hij kan nu door. En hij ziet dat zijn nieuwe opponent Roemer... die moet hij op een andere manier benaderen. Uh, Roemer heeft natuurlijk een enorme aaibaarheid. En uh, Wilders doet nu een poging om ook aaibaar te worden. Vond ik voor zijn eerste poging nog niet eens zo heel slecht. Had hij goed op getraind ook. Um, en hij heeft natuurlijk gewoon nog de tijd. Want journalisten doen wel heel heigerig... alsof peilingen heel belangrijk zijn en er morgen verkiezingen zijn. Maar die zijn helemaal niet... Dus hij heeft nu nog uh, riante tijd om te oefenen... met wat nou weer voor Roemer de goede communicatiestrategie is. En die is hij nu zo langzamerhand aan het uitrollen. Is hij gisteren mee begonnen. Ja. Uh, uh, het leek wel verkiezingstijd gisteren. Hè. Uh, uh, uh, Wilders die het voortdurend had over de wolf in schaapskleren. Ja. De SP ofwel Roemer. En ja, Roemer ik, had het ik, over een kat in het nauw. Ik vraag me wel af, maar waarom komt Wilders daar nu mee? Heeft dat inderdaad met die peilingen te maken? Dat hij ziet van de SP wordt nu wel heel groot. Dus ik, ik ga nu gewoon wat proefballonnetjes oplaten om te kijken wat bij de, bij de SP gaat werken. De als de communicatie terug. opvalt, ook in zijn interviews... het blijft alleen maar sturen wat hij doet. Hè? Dat ja. doet hij via Twitter in 140 tekens. doet hij ook in zijn interviews. Hij heeft gewoon zijn boodschap. Hij heeft lak aan de vraag die gesteld wordt, hij verkondigt zijn ja. boodschap... en dat is het, en daarmee ja. zou je het moeten doen. De echte, aanleiding, de echte aanleiding is nog, natuurlijk niet een peiling... van Maurice de Hond, die nog nooit iets goed voorspeld heeft. De echte aanleiding is dat er toch zo langzamerhand... wel wat reuring binnen die partij is. En dat er ook van binnenuit, eh, vanuit de Tweede Kamerfractie, wel kritiek is op Wilders. Ja, ontkende hij trouwens gisteren. Ja, natuurlijk ontkent hij dat, maar het is natuurlijk wel zo. Dat weten alle journalisten die daar met hun neus bovenop zitten... weten dat wel. Dus zo langzamerhand is hij zijn communicatiestrategie aan het aanpassen. Ook omdat inderdaad de tegenstanders... Zijn veranderd. Het podium wat hij had... toen hij bezig was met, met de laatste verkiezingen... is natuurlijk een heel ander podium geworden. Maar denk jij dat hij... want je geeft aan, hij moet aaibaarder worden. Ja. Zo aaibaar als Roemer uh, zal hij toch nooit worden. Nee, dat dat hij is ook worden? niet wat hij kan. Nee, dat kan hij ook helemaal niet. Maar hij weet wel dat hij van toon moet veranderen. En alleen maar schoppen tegen buitenlanders. Nederlanders hebben gewoon niet de spanningsboog... om dat nog vier jaar vol te houden of twee jaar vol te houden. Hij moet zo langzamerhand andere issues vinden. Maar Peter, en wat, is hij is er nu mee ja. aan het ja, oefenen. Wat Marian ook zegt. en volgens mij, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, want ik zat hier natuurlijk gisteren... Met ik heb stukjes teruggekeken. Uh, had ik het idee. Hij, daar, hij zat er wel losjes bij. En hij had echt volgens mij nagedacht: van ik moet een beetje. Nou ja, aardig overkomen, ja, laat het maar zo zeggen. Ja, ik, ik heb het interview ook niet gezien, moet ik je, moet ik je heel eerlijk zeggen. Eh, ik was andere dingen aan het doen. Brandweerman Sam aan het kijken, ook heel leuk. <lacht> uh, maar ik kun het andere keer over hebben. Um, uh, maar ja, hij, hij zal iets, iets moeten verzinnen. En wat ik ook meespeelt, wellicht. Twee week geleden hadden wij het nieuws ook een, een stuk... bij het heel nieuws over uh, de communicatiestrategie van Wilde. Dus iedere begint het nu zo langzaam al wel door te krijgen ja. wat hij doet. Hè? Nou, bedoel, ja, hij, hij, hij is, dropt hij... wat in 140 tekens op Twitter... en ja. reageert ja. ja. daarna. Nou, hij hij zei ook dat hij daar eigenlijk zat... omdat hij die kritiek van Frits Wester wel terecht vond. En, en nou ja... Dit was eigenlijk een soort terugdoen terug van... Nou kom, dan kom ik bij jou om dat te vertellen. Ja, dan ben ja, ik wel heel makkelijk. benieuwd of hij daar ook een vervolg op geeft. Of dat hij... Die... Bij het twitteren blijft en heel af en toe een interview. Want ik begrijp dat hij voor alle actualiteitenprogramma's heel vaak wordt uitgenodigd. maar gewoon nooit komt. Hij nee. zal er heel selectief in blijven. Maar hij is wel zijn strategie aan het aanpassen. Hij heeft zich ook wel een beetje in zijn voet geschoten. met die tweets over de koningin. Patrick, dat voelt ja. hij ook wel aan dat hij daar te ver in is gegaan. Omdat het volk dat, ja. duidelijk de kans heeft gedaan. Het koningshuis moet micros. gewoon toch niet aankomen. Je mag best een beetje tegen schoppen en zeggen dat ze te veel geld. en in, in te grote vliegtuigen. maar zo hard aanpakken als wat Wilders heeft gedaan. dat is niet goed. Dat mag die fout mag hij één keer maken, maar geen vier keer. Uh, dus hij is nu gewoon aan het oefenen in de luwte. want er zijn geen op komst, is aan het oefenen met een nieuwe communicatiestrategie. Ja. Uh, Peter, was het bij jullie feest, uh, RTL? Want, dat is maar mooi geluk dat hij daar dan wel zat voor een langer interview. Uh, ja, dat werd ik niet. Want, uh, ik, was niet. Uh, ik was het brandweerman. Ik was <laughs> brandweerman aan het kijken. Maar um, ja, ik, ik denk dat iedereen het wel aardig vond. dat hij Ik zag ook op, op Twitter allerlei dingen uitgaan. Wel aardig vond dat hij bij ons zat. Maar ik begreep ja. dat hij later ook uh, bij andere media ja. verschenen is. Dus zo heel bijzonder is nou, dat misschien ook weer niet. En ik denk nogmaals dat het echt is naar aanleiding van... het verhaal, wat wij geloof ik anderhalf of twee weken ja. geleden het nieuws hadden... over de communicatiestrategie van, uh, van de PVV. Dat hij daar besloot van uh, ga daar zitten. Nog even, want uh, na afloop van dat uh, interview... was er uh, toch wel enige kritiek ook op Frits West. Men vond hem ja, toch iets te, lief, te, te, te aardig. Ja. Uh, terwijl je dat eigenlijk niet van. Was hij dan toch misschien uh, toch geïmponeerd? Van, ja, daar zit toch wel weer wilders tegenover me? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik die indruk ook een klein beetje had. Niet zozeer geïmponeerd, maar wel dat hij heel blij was daarmee. Dat mag ook. Uh, hij verweerde zich wel heel goed op, op zijn blog uh, bij, uh, bij RTL Nieuws. En uh, daar zei hij, en ik denk dat dat wel terecht is... dat in dit programma politici altijd ruimte krijgen... om hun standpunten te maken. Het is geen heigerig programma. Ze nee. hebben echt even één op één uh, de tijd om te vertellen... wat ze van dingen vinden. En dat is denk ik wel waar. Ik heb ook wel andere afleveringen van hem gezien... die wel vergelijkbaar waren. Dus het is niet een heel hakketakkerig, uh, heigerig programma. En dat was het ook nu niet. Nee, goed. Uh, dan over Google. Jij zei het al, we komen er nog over te spreken. Hebben we het net ook even aandacht aan besteed. Past de privacy voorwaarden aan. Uh, maak jij daar veel gebruik van, van Google? Peter? Ja, uh, nog wel. Uh, als ik dit <laughs> zo hoor, dan vraag ik me af of ik dat moet blijven doen. ik gebruik de Google als zoekmachine. Google Docs gebruik ik heel veel. Ontzettend handig. Uh, ik heb geen Android-telefoon. Dat is ook van Google, begrijp ik. Maar uh, ja, ik maak er vrij veel gebruik van Google, ja. Beangstig je dit dan? Dat ze die privacy voorwaarden... Nou ja, ik vraag me wel af hoe ver dat gaat. Want ze weten onderhand alles van je. Oh, ze was... weten waar je bent, uh, uh, waar, waar je over schrijft, waar je over mailt, met wie je mailt, waar degene is die je mailt. En ja, dat kan, wat op maat gesneden advertenties betreft, natuurlijk af en toe best handig zijn. Want dan, euh, nou, hè, zoals zelf in een artikel stond: als je het over Jaguar hebt, heb je het over het beest of over de auto. Dus misschien wel handig om te weten als het om advertenties gaat: moet je naar de dierentuin of moet je naar een auto dealen? Maar ja, als ze alles weten, dan vraag ik me af, hoe ver gaat dat? Stel dat jij bezig bent met, nou, ik noem maar wat. Uh, uh, je belasting aangeeft en je vraagt je af uh, of hoe je de belasting moet ontduiken. En kan de Belastingdienst dat dan ook als ze willen ja. bij Google opvragen... of hoe, hoe ver gaat zoiets? Uh, die jongen van Webwereld zei net, van uh, we zijn daar heel verontwaardigd over... dat zetten we dan weer op Facebook en die weten toch al alles van ons. Ja, nou kijk, de, de verontwaardigd valt denk ik wel mee. Ik denk dat de collectieve, de collectieve verontwaardiging wel meevalt. Het is meer de voorhoede van het internet... En uh, die hebben Google altijd omarmd. Omdat Google uh, don't be evil als uh, motto uh, had, ha, heeft nog steeds. Don't be evil is hun bedrijfsmotto. En een bedrijf dat dat ook echt naleeft. Uh, daar, daarvan is het niet zo erg dat ze alles van je weten. Want die gaan daar dus geen nare dingen mee doen. Maar zo langzamerhand moet je je afvragen... of dat nog wel echt het motto is wat, wat binnen Google uh, er is. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat niet zo is. Je ziet ook al voorbeelden van lichtelijk machtsmisbruik door Google. Daar Zo, zouden ze ver van blijven. Nou, ze hadden bijvoorbeeld een deal met Twitter. Dat Twitter is natuurlijk een, een enorme nieuwsbron. Uh, snelste nieuws komt via Twitter. Dus ze hadden een deal met Twitter dat de zoekresultaten... uit de tweets uh, bovenaan in Google stonden. Wat goed is voor gebruikers, want dan blijf je op de hoogte van het nieuws. Maar ze hebben nu zelf Google+. En dat moet ja. Ja, eigenlijk de aanval op zowel Facebook als Twitter zijn. Dus is de deal met Twitter van tafel af. Nou, dan zie je toch, dat zijn, dat zijn Microsoft-achtige trekjes. In een bedrijf dat nog altijd zegt dat ze don't be evil... Als motto hebben. Tegelijkertijd uh, nu met die, met die opt-out. Ja, dat is, dat is maar wel... Maar moet je daar als gebruiker dan ook niet meer bewust van zijn? Want iedereen gebruikt ja. het natuurlijk maar klakkeloos. Opt-out, mijn moeder die is nu weg. Dat is de nou, mogelijkheid dat je daar aan, aan, aan, onderuit kan ja, komen. Ja, kijk, kijk, een bedrijf dat echt zegt... don't be evil, dat zegt tegen jou... van nou ik heb deze regeling, ja. maar als je dit niet wil... hoef je er geen gebruik van te maken. Of kan je ook een, een andere instelling kiezen. En zij zeggen nu, nee, je slikt het... of je gebruikt het niet. Ja. Maar je kunt niet zeggen, nou, ik wil het wel gebruiken... maar ik wil niet dat je alles van me weet... Ja. Gaat het zich uiteindelijk tegen Google keren? Ja, het, het is wel een bedrijf waar je nog lastig omheen kunt natuurlijk. Ja. Er worden, zeker in, in Europa is Google natuurlijk ver uit marktleiden wat betreft de zoekmachines. Het is een ongelooflijk handig systeem. Ik denk wel dat uh, misschien gebruikers zich dan ook wat meer bewust moeten zijn van de risico's die ze... Uh, willens en wetens, hè, als die ja. voorlichting goed is nemen. Want ja, je hoeft natuurlijk niet Google te gebruiken. Er zijn ook, uh, ook andere ja. zoekmachines. Ah, het is wel heel lastig wel... om Google niet ja. te gebruiken. Maar ik zie aan mezelf wel, even los van het feit... dat Google Plus ook in, in functionaliteit gewoon echt niet handig is... dat het mij nou niet stimuleert om te zeggen... nou laat ik eens eventjes ook mijn hele hebben op Google Plus nee. gaan zetten. Nee. Nog even het laatste, dat is uh, Holleder. Uh, gisteren bij Paul en Witteman uh, ging het bijna een half uur daarover. Vier mensen aan tafel over de vrijlating die eraan zit te komen, hoewel ik geloof dat er zelfs al foto's zijn gesignaleerd van, uh, van uh, Hollander in de Kornelige pc hoofdstraat, foto's. terwijl die volgens John van de Heuvel nog echt vast zit. Uh, die zat er aan tafel Nico Meijering, advocaat, Klaas Wilting en uh, Michiel Romijn, die een hele kunstproject heeft gemaakt van al die liquidatieplekken in Amsterdam. En dat ging over de vrijlating dus. V Vond je het overdreven, Peter? Heb ook dat heb ik niet gezien, moet ik toch op de spijt bekenden. Ja, maar... die, die brandwitte man toch wel een ja, keer klaar nee, maar. Die was toen af, Ja, die was wel af. Maar uh, nou, ik begrijp wel dat mensen er heel veel aandacht aan besteden, want het is natuurlijk een crimineel. Hij heeft een, hij heeft een biermagnaat ontvoerd. Daarna is hij veroordeeld voor een aantal afpersingen. En hij leeft nog. Dat kunnen weinig criminelen zeggen. Dat maakt hem tot de topcrimineel van Nederland. Binnenkort kun je hem tegenkomen ook. Iedereen vraagt zich af: wat gaat hij doen? Want hij zal misschien een baan moeten zoeken. Of gaat hij de criminaliteit in? Hoe lang blijft hij, hij gaat nog dan leven? Hij warm een eiland, toch? Nou ja, hij schijnt dan, hoor ik weer, ook wel echt aan Amsterdam verknocht ja. te zijn. Dus het ja. zal ze moeten blijven. Dus ja, ja het zit is, is enorme romantiek uh, om dat verhaal. En ik begrijp wel dat, dat, dat uh, daar veel aandacht aan besteed wordt. Ja. Begrijp jij dat? Ja, tuurlijk. We willen toch wel alles van die man weten. Dat kwamen we overigens niet weten. Ik had met name het idee dat Jon van der Heuvel daar alleen maar zat als een soort opwarmertje voor het verhaal... waar hij straks in de krant wel mee gaat komen. Want hij hield duidelijk zijn kruid euh, droog. Maar denk je dat hij hem euh, te spreken krijgt? Ja, tuurlijk. Ja. John van der Heuvel heeft zelfs... geloof ik, toen een telefoon de ja, gevangenis ingesmokkeld... Die... In ja, en klopt. heeft hem aan de telefoon gekregen. En, en ja, die heeft, euh, ja, die heeft gewoon hele goede, <lacht> goede contacten... goede bronnen. Mm. En ik zat ook naar hem te kijken gisteren. Ik ken John natuurlijk wel als oud-collega uh, bij de Telegraaf. En, en denk, ja, jij weet echt zoveel meer... dan dat je hier mm. zit te vertellen nu. Je zit hier alleen maar eventjes om... Uh, ja, een soort van opwarmertje voor het echte nieuws... waar hij straks mee komt. Ik denk dat John hem al lang gesproken heeft... en ook echt wel, wel al weet waar hij gaat uithangen... of waar hij uithangt op dit moment. Dus daar komt nog wel... Ja. Ik denk dat daar een documentaire of een apart tv-programma... van John ja. over gaat komen. Maar, wel, ja. Even nog over de media-aandacht van Holleden. Want die is natuurlijk gigantisch. En iedereen hoopt dat, uh, dat hij daar straks naar buiten komt. En dat je daar... Nou, daar zullen allemaal cameraploegen staan. Er wordt al gesuggereerd dat hij misschien wel eerder... Wel wordt vrijgelaten om dat te omzeilen. Maar zou het nou handig voor hem zijn... om om gewoon dan toch maar één of twee media momenten te kiezen... bij Frits Wester en bij Paul en Witteman of zo te gaan zitten... zijn verhaal te doen en dan gewoon te stoppen? Ja, dan moet je denken aan de communicatiestrategie ja. vragen. Maar um, ja, iedereen zal toch naar hem op zoek gaan, denk ja. ik. Dus hij zal dan toch achtervolgd... Uh, blijven worden. Dus misschien vanuit de PR-oogpunt, uh, uh, misschien nieuwspoort afhuren, zaaltje of zo. Ja. Maar het is wel een beetje gek, toch ook? Dat, dat de grootste crimineel van Nederland, want ja. daar heeft hij zijn straf uitgezeten, dat blijft hij. Hij is ook nog steeds verdacht, begreep ik, in die liquidatiezaak. Ja. Ja. Dat je dan achter een tafeltje gaat zitten en... Uh, Eén ding gaat vertellen. Zou je hem dat adviseren, Marion? Nou, kijk, hij heeft qua imago natuurlijk niets meer uh, wat hij nog kan winnen of verliezen. Trek trekt zich ook helemaal niets van aan. Um, uh, dus het enige wat hij ermee zou kunnen winnen is dat de jacht op hem niet continu geopend is. Maar die man is zoveel slimmer dan wij allemaal bij elkaar. Die, die heeft al langs een aftocht naar een of andere Warm Eiland. En ook dat jij dan zegt: van, ja, maar hij is verknocht aan Amsterdam. Denk ik, dat is dus al een PR-strategie. Die is al in volle gang. Zijn spindokters zijn al volop daarmee bezig. <lacht> uh, misschien zit hij nu al gewoon op een Warm Eiland. En ik denk dat daar misschien ook nog wel mee zou willen werken... weg met die kerel en we uh, ja. hebben allemaal niks aan. En zijn gezondheid schijnt toch wel echt heel broos ook te zijn. Hè? Dus misschien gaat hij ook wel gewoon snel dood. Hard klachten. Ja. Ja. Natuurlijk. Ja. Nou, ja. we gaan het wel zien. Uh, hoe is die, die, die brandweerman eigenlijk? Hoe is die, die afgelopen? Ja, dat is, iedere aflevering komt toch weer goed. Dat is afleider. heel geruststellend. De brand wordt geblust <laughs> en een heel pieke keert de rust terug. Maar het is dus duidelijk is bij wie, wie bij jullie thuis de afstandsbediening ja, ik niet. beheert. <laughs> Dankjewel, Peter van Zadelhoff en Marianne Zwageman. Zometeen Bart van Steen, die gaat meedoen in de Nationale... De komt uit Zwolle. En dit is een leuk liedje van een Nederlands bandje. Concrete Sneaker. Good old days. And I would hear James Brown the <laughs> screen and Otis Redding then Crosby steals it steun van de Concrete Sneaker, dus Nederlands bandje, en Dat was Good Old Days. Bart van Steen is hier. Hij komt uit Zwolle. 58 jaar en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Dankjewel. U bent de makelaar? Ja. Nou, dat is niet makkelijk op dit moment om die huizen kwijt te raken. Het gaat wat moeilijker. Je moet er wat harder voor werken. Maar op zich uh, wordt er nog wel verkocht en dus ook aangekocht. Ja. Hebt u nog een bepaalde trucje? Zag pas op tv hadden ze dan zo'n treintje bedacht... Dat, uh, dat je eigenlijk met z'n vieren in hetzelfde schuitje zit. En dan als de een van kandidaten krijgen, ja. dan gaat het weer automatisch door in de andere. Ja, op zich is het idee goed, alleen dat kost veel tijd. En alleen als er één wagon tussenuit valt, dan is het treintje verbroken. Ja. Dus uh, ja. ik heb er nog niet echt, uh, echt goede ervaringen mee. Nee, u probeert het toch gewoon even door te komen en dan moet het straks allemaal een beetje weer aantrekken. Ja, gewoon nuchter en realistisch. blijven. of tegen afschaffing van de hypotheekrente aftrekken? Uh, geleidelijk. Uh, Verzobering, laat ik het zomaar noemen. Ja, daar bent u wel voor dus. Goed, nou, we gaan eens kijken of u het nieuws een beetje gevolgd hebt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het Smallenberg virus. Gisteren werd bij twee misvormde kalveren als oorzaak het Smallenberg virus wetenschappelijk aangetoond. Weer een virus in Nederland onder het vee. Het virus blijkt ook rundvee te besmetten. Steeds meer boeren gaan dagelijks met angst de stallen in. Het virus is dodelijk voor schapen en nu ook bewezen voor runderen. De onrust bij boeren over het Smallebergvirus wordt steeds groter. Eerder deze week werd het virus namelijk ook gevonden bij koeien. Hier is vraag 1. Volgens staatssecretaris Bleken dreigt welk land nu de grenzen te sluiten voor Nederlandse runderen? Rusland. Dat is goed, hij zei dat gisteren in Nieuwsuur. Vraag 2. Bij zo'n runderimportstop gaat het om de koeien en de stieren zelf, om het vlees van de dieren en om wat voor ander product? Ik dacht sperma. Ja. Dat is goed. Deskundigen uit Rusland en Nederland gaan zich nu buigen over de voedselveiligheid. Als dat niet leidt tot overeenstemming gaat bleken met de Russische regering praten. Vraag 3. Rusland is al vaker van de importstops. In juni van het vorig jaar kwam er een eind aan een Russisch importstop voor groenten uit de Europese Unie. Vanwege welke bacterie was die import gestaakt? Geen ging de komkommers. Ja. Ik... Nee, nee. Nee. Het waren wel een paar andere letters uit het alfabet. e bacterie nee, ja. Dat was hem. De Russische autoriteiten verboden de import begin juni, na aanleiding van die e besmettingen 36 Duitsers en één zweet kwamen daardoor om het leven. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie horen wij hier aan het woord? Het is puur om ons de nek om te draaien, zou ik bijna zeggen. Uh, puur om onze financiële uh, stroom. Die paar uurtjes die we binnenkrijgen af en toe, uh, om die uh, nog van ons weg te nemen. Ik ga niet op de naam komen. Ja, Het is de PVV, de oud-politieman. Uh, uh. Hoe heet hij? Brinkman. Ja. Hey. ja. Wat zei u? Brinkman. Brinkman. Ja, dat is goed. Ja, toch. Eero Brinkman. Uh, iedereen behalve de PVV is voor het verplicht... transparant maken van partijfinanciering. Vraag 5. Als de wet wordt aangenomen... worden partijen verplicht donaties vanaf 1000 euro... te registreren bij de partij. Maar over welk bedrag moeten de donaties openbaar worden gemaakt? Uh, wat is de vraag? Boven uh, de, welk bedrag? Boven welk bedrag moeten die donaties dus van anderen aan een politieke partij openbaar worden gemaakt? Boven de 1000 euro? Nee, de, de, vanaf 1000 euro moet het worden geregistreerd bij de partij. Maar dat is een ander bedrag. Vanaf dat bedrag moet het echt openbaar worden gemaakt. Moet ja, je ja, zeggen, ja, ik ja. krijg het van... Tienduizend uh, uh, euro. Nee, dat is niet goed. 4500 euro is het. BVV is daar boos over trouwens, straks in stand.nl gaan we erover praten... en is Harold Brinkman ook te gast. Dan de laatste vraag, maximaal vier punten op te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Ga dus om één term uit het nieuws. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen, die komen ze. 4. ik ben een naakte ridder, gewapend met een zwaard. 3. een stomme kan wel tien van mij krijgen... 2 Actrice Meryl Streep maakt voor de 17e keer kans op één van mij. Stop. Het uh, gaat om de, de awards in Amerika, over de film. Hoe heet het ook alweer? <lacht> de supporters die zitten helemaal te lachen daar ja, aan de Je Weet wat ik bedoel? Hoe uh... heet zo'n ding ook nog? Ja, het is geen Emmy Award. Het is. Ik zie hem staan. Uh, U hebt er zelf in op de schoorsteenmantel staan, denk ik. Nee, hè? Nee. De Oscar. Nee, Oscar, natuurlijk. ja. Hè? Ja, stom. Nou, uh, ja, nou ja, goed. Uh, over die stomme trouwens. Dat heeft te maken met die film Die Artist. Dat is een, uh, een stomme film. En uh, die is voor tien Oscars genomineerd. Het was ja. de Oscar, inderdaad. U komt op de drie, dus daar gaan we zo meteen mee vermenigvuldigen.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 Vandaag luidt de stelling. Grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt. Nou, we hebben het er net in de quiz ook uitgebreid over gehad... straks met Herop Brinkman vanaf half twee in stand.nl. En we zijn benieuwd naar Uw Eens of Oneens. Sms staat naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Deel 2 van de quiz nu met Bart van Steen uit Zwolle, 58 jaar. Factor 3, dat betekent dat er uh, in ieder geval 15 nodig zijn... om over de hoogste score van nu heen te komen. 42 is dat. Dat is even lastig, maar uh, het kan wel. Dus... Beetje snel. Zullen we het gewoon doen? Uh, vragen uit laten stellen. Als u het niet weet, pas roepen. Uh, het beste is natuurlijk gewoon het antwoord geven. Hier komen ze. De nationale nieuwsquist. Hoe heet de toespraak die president Obama gisteren hield? State of the Union. Is goed, tegen wie speelt Roger Federer in de halve finale van de Australian Open? Nadal. Goed, het is uitgesloten dat Frankrijk zijn troepen op dit jaar terugtrekt uit welk land? Afghanistan. Goed, welke Nederlandse theaterprijzen worden dit jaar niet uitgereikt? Het zijn de musical awards. Duizenden Egyptenaren hebben zich verzameld op welk plein... voor de eerste verjaardag van de opstand? Tahirplein. Goed. Wat voor soort storm heeft gisteren de aarde aangedaan? Zonnestorm. Goed. Hoe heet de P van A die naast de functie commissaris voor de mensenrechten... van de Raad van Europa heeft misgegrepen? Timmermans. Dat is goed. Welke organisatie roept Irak op... het executeren van gevangenen onmiddellijk te staken? De VN. Goed. De Inspectie voor de Gezondheidszorg... draagt drie van wat voor soort medewerkers... van het Maastadziekenhuis voor de Tuchtrechter? Wat voor soort medewerkers... Pas. Microbiologen. Hoe heet een van de bekendste clubs in Amsterdam... die gisteren failliet is verklaard? Pas. Pas. Panama. Ajax-baas Steven ten Haven hoeft zijn uitspraak... over welke oud-international niet te rectificeren. Pas. Stjö Laling. Wat is de naam van de 336 kilometer lange wandelroute... die gisteren in gebruik is genomen? Pas. Het Borkpad, Een voormalig tandarts in de VS... heeft toegegeven wat voor kantoorartikelen te hebben gebruikt... bij wortelkanaalbehandelingen. Pas. Paperclips. De Raad van State heeft forse kritiek op het wetsvoorstel van het kabinet om wat te verbieden? Uh, de hoofddoek. Uh, nees, uh, de vrijheidsvermeting, uh, nee, uiting. Nee, het is niet goed. Het is Boerkaas. Boerkaas. Er schijnt een rotsweer te hangen binnen de fractie van welke partij in de provinciale staten van Brabant? Den Bosch. Welke partij? Open, uh, PVV, uh, uh, de SP. Ja, die is goed tellen we er nog even bij. U hebt uh, u namelijk zelf gecorrigeerd in het, in het antwoord... en dan mogen we dat goed rekenen. Maar of het voldoende is, ik denk het niet, want u had er 15 nodig. Het zijn er uiteindelijk 8 geworden, dus u komt op een totaal van 24. Hoogste score niet gehaald. Jammer. Um, u krijgt van onze normale prijzenpakket mee... de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis terug naar volgende. Ja, dankjewel.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 Nak de Frans. Dat dan hij schiet op de paal en dan in de rebound. Herakles Excelsior moet nu gaan schieten op de voorzetgever. Hij probeert hem te plaatsen. En Roda AZ. De rebound kan die gaat er wel in, Ja. Ook tennis in Australië. en schaatsen in Calgary. En West langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.